Vijf uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is vorig jaar gegroeid en wel met ruim 3%. procent. Dat is meer dan in voorgaande jaren. De regio's waar de economie het meest vooruit waren gegaan... waren Almere en Eindhoven met bijna vijf procent. In Groningen was vanwege de dalende aardgaswinning juist sprake van krimp. Van de vier grote steden groeide Amsterdam het hardst... en bleef Den Haag een beetje achter bij het landelijk gemiddelde.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 Goedemorgen, het is uh, iets na vijf. Het begint al een beetje licht te worden buiten, dat hoop ik tenminste. Um, dit is nog steeds, dit is de nacht, het uh, komende uur. We gaan uh, doorpraten over een uh, aantal onderwerpen, maar dat doen we niet nadat we geluisterd hebben naar Bob Dylan.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 With My guns in the ground I can't shoot them Anymore That long black Cloud is coming down I feel I'm knocking on heaven's door Knock, knock, knock Ja, dat is dus Bob Dylan. Uh, u luistert naar het laatste uur van Dit is de Nacht. In dit uur bespreken we een aantal onderwerpen. Bijvoorbeeld uh, tegen zessen gaan we het hebben over... Bio er wordt namelijk vandaag een uh, petitie aangeboden aan de Tweede Kamer... om uh, bioproducten vrij van btw te stellen. Want ja, bioproducten zijn hartstikke goed voor het milieu... en hartstikke goed voor de gezondheid. Dus, uh, vinden een aantal mensen, daar uh, moet geen btw op zijn. Dat hoort u tegen zessen. Uh, tot die tijd hebben wij het bijvoorbeeld ook over de Armeense genocide... of de Armeense kwestie, zoals uh, discussies uh, daarover gaan... Het is namelijk precies 103 jaar geleden dat die uh, genocide dan wel kwestie begon. 24 april 1918. En uh, we gaan het daar straks over hebben met een genocide-deskundige over uh, ja, hoe uh, dat toen ging. Verder uh, gaan we straks kijken naar plekken ergens anders dan Nederland. Bijvoorbeeld in Polen, want uh, daar uh, hebben ze een heel groot bos, het białowieża oerbos En uh, dat zou uh, bedreigd worden, maar de Europese, het Europese Rechtshof heeft vorige week geoordeeld... dat dat uh, Polen daar meer aan moet doen om dat te beschermen. Nou, wat dat gaat betekenen voor, uh, voor dat woud, dat horen wij zometeen. Maar zometeen gaan we eerst uh, naar Bangladesh. Want uh, uh, vijf jaar geleden uh, stortte daar een fabriek in, Rana Plaza... waarin uh, een heleboel mensen omkwamen. En, uh, toen werd er een uh, akkoord gesloten om dat veiliger te maken. En uh, of dat akkoord heeft geholpen, dat horen we zo meteen van uh, Tessa Schmelzer van de Nederlandse non-profit organisatie ICO. Dat allemaal naar Lady en te bellen. De wereld. Ojo. Ojo. Sorry, Janakant. Sorry, Janakant. Nederlanders over het nieuws in hun buitenland. We gaan naar Bangladesh. Hier trad vijf jaar geleden het Bangladesh Veiligheidsakkoord in werking... na aanleiding van het instorten van kledingfabriek Rana Plaza. Bij die ramp vielen meer dan duizend doden. Is het werk van die kledingfabrieken nou veiliger geworden door die veiligheidsakkoorden? En in hoeverre zijn er nieuwe doelstellingen behaald? Ik ga daarover praten met Tessa Smeltzer. Zij zit namens de Nederlandse non-profit organisatie ICO. daar om de armoede te bestrijden. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, ja, volgens mij is het bij ons morgen, maar bij jullie niet, hè? Nee, het is, nog, het is 9 uur ochtends bij ons. Wij lopen 5 uurtjes, 4 uur te op jullie. Ah, Oké, okay. oh, dat valt mee. Nou, 9 uur s ochtends is ook goedemorgen. Ja. Um, de ja. afgelopen jaren zijn er veel ontwikkelingen geweest uh, op dit gebied. Um, zijn, uh, is, is het veiliger geworden om in zo'n fabriek te werken? Nou, weet je dat... Um... Er zijn natuurlijk heel veel nieuwe programma's ontwikkeld um, om die slachtoffers te compenseren en, en dit soort dingen in de toekomst te voorkomen. Maar, um, en, voor, en ja, natuurlijk, dus er is voor, vooruitgang geboekt. Um, maar ja, dat moet verder ontwikkeld worden. Die, die, de problemen waar wij zitten met uh, concurrentie, lage lonen, zwakke arbeidswetten en juridische strafloosheid, dat is gewoon systematisch bij ons. Um, en er moet, er moet zeker verder op, uh, vooruitgang uh, komen. Net om zeker te maken dat de, de geschiedenis van Rana Plaza niet dreigt te verdwijnen, weet je. Um, maar ja, van 2006 tot 2010 gingen er ongeveer 500 man per jaar dood. En het is nu maar 40. Dus uh, dat is wel zeker verbeteringen. Um, we hebben ook lonen die waren 38 dollar per maand. Uh, dat is nu opgegaan naar 117. Uh, nog steeds geen mooi bedrag, maar gelukkig wel uh, absolute vooruitgang. Ja, het is wel drie keer zo hoog. Dus dat is op zich dan wel weer een positieve ontwikkeling natuurlijk. Ja, zeker. En het aantal doden dan uh, nee. uh, niet drie keer zo hoog natuurlijk, maar lager. Um, want waar zit dat hem dan in? Uh, nou ja, die lonen, dat, uh, dat, uh, dat kan ik me voorstellen. Maar waar zit, dat, uh, waar zit dat, die vermindering van het aantal doden dan in? Waar komt dat door? Nou, de, de akkoord die heeft natuurlijk gewerkt om um, brandveiligheid en, en gebouwveiligheid te veranderen. Want uh, er waren al kraken te zien in het gebouw voordat die in elkaar storten. En um, over het algemeen gaan er heel veel fabrieken... Uh, over het algemeen is het uh, zwakke, zwakke fundamenten. Uh, mensen zitten in gebouwen waar ze niet in moeten zitten. Dus uh, niet in een industrie, maar in een appartementgebouw. En daar zitten ze met te veel mensen in. Um, die, die ze zijn structureel zijn ze niet gebouwd voor industrie. Dus mensen, uh, dus ze zijn er mee aan de slag gegaan om die uh, gebouwen te verbeteren of die, die soort fabrieken uh, vanuit. Binnen Dakar weg te halen en naar een industriegebied te nemen. En, en da, dat is al vrij groot. De, um, ik denk dat ze over het afgelopen jaar weer 70 weggehaald hebben. En die zijn nu verplaatst naar een. een, een ja, dat noemen wij nu een eurozone. Mm -hmm. um, maar daar komt veel meer inspectie op. Dus um, okay. als, je, als je meer. Dus echt maar gewoon meer een industriële gebied... en niet gewoon alles in een, in een leefgebied. Want iedereen leeft gewoon bovenop elkaar. En als je makkelijk um, ergens een fabriek wil starten... dan doe je dat in je eigen appartement. En dat bouwt uit naar nog een tweede of een derde. En voordat je het weet uh, zit je met... Uh, ja, in, in, in plaats van tien gezinnen zit je er met een duizend man. En dat, daar komen die problemen door. Ja, ja, in Nederland hebben we bestemmingsplannen en al dat soort uh, uh, dingen. Maar <laughs> dat is daar wat minder dus in uh, Bangladesh. Ja, nou nee, dat hebben wij dus. Uh, da daarom zeg ik, bij ons is het echt systematisch. Weet je, je hebt geen um, we wij zijn hoogst bevolkt land ter wereld per vierkante meter. De 168 miljoen man uh, moeten op zo'n klein stukje land moeten die werken. Ik denk dat ik ergens las dat het iets van één persoon per tien vierkante meter is. Um, en ja, dan, als je ergens wil nog land wil gaan verbouwen voor rijst en voeding, dan wordt dat allemaal um, vanuit, het, vanuit het landelijke naar de steden gestuurd. En ja, dan ga je omhoog en niet uh, wijd. En dat is gevaarlijk. Ja, precies. Ja, want dat, uh, dat uh, zorgt dan weer voor dat instortingsgevaar en zo, wat we dan vijf jaar geleden daar hebben gezien. Precies. Ja. Wat, uh, wat uh, zou uh, nou veranderd moeten worden, volgens jou? Kijk, die, die, de problemen, die, de systematiek waar wij mee zitten is... Um, de, de, in, in Bangladesh zitten we ook met ontzettend veel um, um, non-profit organisaties. Ik denk dat, benoem een en ik denk dat ik tegen jou zeg dat, <laughs> dat die er zit. Um, maar ieder, er is niet echt gewoon zo'n echte collectieve... Um, uh, massa die zegt van we gaan structureel gaan we langdurig systematisch gaan we hiermee aan de slag. Ja. Um, dus ik, ik, ik denk dat mensen ook um, heel snel denken dat, dat dit uh, opgelost wordt door een paar, um, een paar duizend euro'tjes hier of daar heen te sturen. De, de probleem die wij echt hebben is dat er ontzettend groot werkloosheid is. Dus mensen nemen heel snel banen. Um, die, ja, als, als ik ergens in Nederland in een fabriek zit... waar er alleen draden die on, uh, elektrische draden... die niet, niet meer uh, veilig zijn over de vloer lopen... Nou, dan zeg ik al vaak... Of heel snel, nou, dit is gevaarlijk jongens, ja. hier ga ik niet werken. Ja, hier ga ik niet werken. Maar als nee. ik geen geld verdien, dan ga, ik, dan ga ik er absoluut wel werken. En als ik, um, je, je weet zelf dat je al acht uh, uur per dag achter een computer uh, met, met problemen komt te zitten. Nou, daar zitten jonge mensen van 18 tot en met, oh, en soms zelfs jongen, die zitten met een geboken rug, zitten ze de hele dag te werken. En die zijn nog aan het ontwikkelen. Wij zouden ja. zeggen van, ik doe dit niet. Uh, maar als je geen geld hebt, dan doe je het toch. Ja, ja, precies. Um, ja, dat ja, en... is een, een interessante blik ook op kinderarbeid. Want wij zien dat natuurlijk in het Westen uh, met ledenogen ogen aan. Wij vinden het verschrikkelijk. Maar er, er moet natuurlijk door die families moet ook geld verdiend worden. En daar hebben de kinderen dan een rol bij. Ja, precies. Kijk, structuur, stru uh, over het algemeen, als je eraan aan gaat denken, hoe komt, hoe komt dit? Um, er, zijn, er zijn ouders die zijn arm. Um, die, die zijn ongeschoold, omdat ze arm zijn, moeten zij vroeg gaan werken. Dus die zijn ongeschoold. Ongeschoold geeft je uh, lage loonwerk. Lage loonwerk betekent dat jouw kinderen weer in deze vicieuze cirkel, cirkel komen te zitten. En die gaan dan ook weer helaas um, in dat systeem van armoede, arm, uh, lage loonwerk... Um, Uitbuiting weer terug naar je eigen ouders. En daarom gaan wij. Wij gaan um, als ICO, uh, gesteund door, door uh, Kia, uh, Kerk en actie, sorry. Uh, ik praat heel vaak in afkortingen omdat ja. wij dat zo doen. Ah, ja, <laughs> dat scheelt wel <een> hoop <laughs> dus, tijd. <ik> <laughs> als, als, <ik> <laughs> als ik ergens een uh, afkorting gebruik uh, vraag. Um, dus uh, als, als ICO gaan wij juist um, tegen die, die, die structurele uh, problemen, dus wij beginnen te kijken naar armoede. Bij ons is armoede en het recht voor een goed leven zijn de twee, um, de twee draaipunten waar wij op werken. Want als je armoede tegen kan gaan, dan gaan de kinderen weer terug naar school. Ja. En dan krijg je een, een, een, een, een pad uit, of een weg uit armoede. En, en dat is waar, waarvoor wij proberen te werken. Ja, een soort opwaartse spiraal is dat dan eigenlijk. Ja, ja. ja. Je moet ergens moet je die, die, die uh, vicieuze cirkel breken... En, en Volgens ons en de manier waarop wij werken... ligt dat um, in, de, in, in de mogelijkheden te creëren voor mensen om uit die armoede te komen. Ik vind het uh, interessant om te horen ook dat je wij zegt als het over Bangladesh gaat. Um, want voelt het ook echt zo? Is het jouw land? <lacht> nou, ik, ik, ik zit er al um, nou, 2,5 jaar, maar... Um... Mijn hele leven werk ik al in, um, in armoedslanden of derde wereldlanden op dit soort problematiek. Um, dus ik voel het persoonlijk aan. Uh, als ik in een land ga zitten, dan, uh, dan ga ik heel snel in hun eigen pro problematiek. En dan wordt het mijn problematiek die ik wil oplossen. Dus ja, ik voel het wel als, als mijn land, terwijl ik er zit. Oké, okay, okay. nou dat is, uh, dat is mooi om te horen. Want wat drijft jou om dit dan te doen? Ja, wat drijft? Een um, <laughs> goede vraag natuurlijk. Um, ik ben al als, um, als kind, zat het bij mij al in, dat ik dacht: ik wil heel graag wil ik iets doen om minimaal één persoon um, in mijn leven. Um, de dag, uh, Zeg maar uit, uit, uit een moeilijke situatie te mm -hmm. krijgen en weer te helpen om um, een, een betere leven te, te krijgen. Dus dat is heel makkelijk in ontwikkelingslanden, want er zitten mensen die het absoluut niet zo goed hebben als ik. Um, dus het is, het is makkelijk om hier, en, en in Bangladesh nog makkelijker... want uh, daar zitten, ja, 44% van de bevolking zit onder 1 dollar per dag. Mm -hmm. Dus het is heel makkelijk ja. om daar um, een verschil te gaan maken in het leven van mensen. Maar juist in het, in het gerechtigheid en het en, en onrecht van waar zij zitten om dat tegen te gaan. Ja. Um, vijf jaar geleden werden wij dus met z'n allen opgeschrikt door die fabriek die instortte. Um, ja. Zou dat vandaag ook nog kunnen gebeuren, na al die akkoorden? Ja, helaas um, denk ik uh, nog steeds wel, ja. Omdat um, ja, we, zijn, we zijn de, de, de, de, structueel zijn we er niet mee... We zijn Met de akkoord zijn we er natuurlijk aan de slag gegaan. En, en, maar er moet gewoon meer komen. Uh, de, de Rana Plaza... Um, kan een momentopname worden en, en dat, moet, dat moet niet gebeuren. De, de akkoord moet verlengd worden, het moet uh, verder uitgebouwd worden... Um, om meer van die Bengaalse fabrieken uh, ja, te vinden... en, te, en, en ja, gewoon de veiligheid daarvan te verbeteren. Want het, het kan weer gewoon gebeuren. Ja, ja oké. Okay. Dus er is, uh, is nog wel wat te doen daar in Bangladesh. Jazeker. Ja, zeker. <laughs> ja ik, ik denk dat als wij, als wij kunnen werken aan de. Uh, de, de, de hoe noem je dat? Um, uh, Vakbondsvrijheid. Uh, dat zal al een stuk beter werken. Want mensen weten wel zeker wat hun eigen rechten zijn op een manier. Um, ze, ze weten dat ze niet um, bijvoorbeeld uh, uitgebuit kunnen worden voor lagere lonen. Maar ze, ze hebben niet genoeg capaciteit of, of um, competentie om zelf tegen. Uh, uh, uh, fabriekeigenaren of de overheid, fabrieken zelf tegen de overheid... om die tegen te gaan. Die, die competenties, dat hebben ze gewoon nog niet. En, en daar, gaan wij, uh, daar gaan wij tegenin. Uh, okay. we, we proberen heel hard om mensen zoveel te krijgen... dat ze snappen wat hun rechten zijn. Vakbondsvrijheid dus. Nou, heel veel succes daarbij. Uh, en dank uh, voor dit gesprek. Tessa Smeltzer van de Nederlandse non-profit-organisatie ECO daar in Bangladesh. En uh, graag tot snel. Ja, graag gedaan. Doei. Okay. Zometeen praten wij over Polen, over het Bialowice-woud. Dat ligt in het oosten van Polen. Eerst gaan we even luisteren naar Fleetwood Mac. <middels> Dit is de wereld. Nederlanders over het nieuws in hun buitenland. We gaan naar Polen. In dat land wordt het woud van Bielowice... het grootste oerbos van Europa... bedreigd met hevige houtkap. Uh, Jannes van Roermond van One World... zag vorig jaar hoe dat eruit zag. En uh, nou ja, zo ziet dat er dus uit. Een bos dat ooit bos was... een woud dat ooit woud was. En nu... Uh, een lege vlakte. Maar het uh, Europees Rechthof oor, uh, oordeelde vorige week dat het land niet voldaan heeft aan haar verplichtingen om bijzondere natuur te beschermen. Dus het land moet veranderen. Ik ga erover praten met Ernst Jan Stroes. Hij is uh, uh, in de loop der jaren veel geweest in uh, Polen en hij heeft veel over het uh, woud ook geschreven. Van Bialowice, ook voor One World. Uh, ja, het Europees Parlement, of nee, het Europees Gerechtshof heeft dus geoordeeld dat Polen eigenlijk niet goed met die natuur is omgegaan. Wat moet het land nu doen? Ja, in principe zouden ze, zijn alle besluiten die ze hebben genomen zijn, uh, illegaal geweest. En uh, ja, dus moeten ze maatregelen nemen om uh, die zoveel mogelijk weer te herstellen. Dat gaat nog een hele klus worden, want uh, eenmaal omgekapte bomen gaan ja, je dus niet weer rechtzetten. Lastig, ja. uh, dus daar zit, een, uh, daar zit een groot probleem voor Polen. Het is vooral de dreiging die ervan uitgaan. Die uh, belangrijk is, denk ik, voor Polen. Uh -huh. Want uh, het betekent in ieder geval dat ze de, de houtkap en de commerciële bosbouw in dat gebied heel moeilijk kunnen hervatten. Um, dus daar zal de, uh, dat zal in ieder geval het effect zijn. En uh, ja, we zitten nu natuurlijk met uh, iedereen zitten te kijken: zo van wat gaat Polen doen? Wat gaat er gebeuren? Gaan ze verder? Want ze hebben altijd gepretendeerd dat dit gebied waar ze gekapt hebben gewoon commercieel bos is. Um, en ze zullen dus misschien wel proberen om toch nog te kappen, maar dat gaat. Heel moeilijk worden. Hoeveel bomen zijn er de afgelopen jaren omgekapt? Is dat een beetje te zeggen? Of nee, niet precies een aantal getal, maar nee, is dat het een deel lastig. van het bos? Het is, er zijn flinke hap, happen uit het bos genomen. Dus er zijn flinke wonden en littekens die weer hersteld moeten, moeten worden. Uh, waar ze zich natuurlijk wel op gefocust hebben... waren de stukken met veel, veel uh, fijnsparren. Uh, waar die, die lettersetterkever in zat. Want dat was het, uh, de reden waarom ze het uh, bos wilden kappen. Um, dus ja, die letterzetterkever, uh, dat zijn de stukken die gekapt zijn. En dat zijn op zich meestal uh, fijnspannen bosjes die, die, die niet zo super interessant zijn, uh, ecologisch gezien. Maar ze hebben ook delen gekapt... waar ze wel honderdjarige fijn stonden. Dus het zijn wel soms hele bijzondere bomen... en dan midden in stukken die ook echt beschermd waren. Ja, want in 2015 hebben ze inderdaad... Uh, die, uh, om de reden dat er een soort kevertje in die bomen zat... zijn ze gaan kappen. Was dat de ware reden of uh, uh, speelde er meer? Ze hebben altijd aangevoerd dat dat de belangrijkste reden was. Dat was in 2016 overigens uh, dat ze begonnen zijn... Um, dus de, ze hebben altijd aangevoerd dat dat de reden was waarom ze het gekapt hebben. Uh, later hebben ze daar ook aan toegevoegd, ja, voor de veiligheid van, uh, van de mensen moeten we kappen. Wat natuurlijk een beetje een raar uh, verhaal is op dat moment dat je midden in het bos staat en daar ook aan het kappen bent. Mm -hmm. uh, dus ze hebben uh, uh, verschillende redenen gebruikt om, uh, om, om daar om dat bos te kappen. Ja. Hoe groot is dat bos eigenlijk? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Het hele boscomplex, wat ook een deel van wit rusland uh, wat ook over een deel van wit Ru rusland gaat, is ongeveer zo groot als de provincie Utrecht. Oké, okay, oh, dat is wel echt een flink bos. Ja. Ja, het is geen klein bosje of zo. Nee, ja, dan nee. zou je denken van dan kunnen ze wel het bomen missen, maar zo simpel is het dus niet. Nee, het is, er is, het is een heel uh, uh, lastig verhaal met het bos. Het is een, het is een, uh, een, een bos, wat zeg maar, bestaat uit gemengd stukjes bos die echt oer zijn, zeg maar. En stukjes bos die ooit eens een keertje zijn aangeplant door uh, houthakkers. Want je moet je het een beetje voorstellen, het was een vrij open landschap. Uh, met uh, her en der bossages van hele oude eikenbomen uh, en dat soort uh, dingen. En daar zijn ze op een gegeven moment dennenbomen tussen gaan zetten. En van allerlei andere bomen om er echt een boscomplex van te maken. En dat is eigenlijk een beetje hoe het ontstaan is. En daarom zitten er bijzondere stukken tussen de wat minder bijzondere stukken. Waarom hebben ze dat gedaan? Dan die bomen ertussen geplaatst? Ja, dat was eigenlijk rond 1920. Van de voor, rond 1920 is men daarmee begonnen. En eigenlijk is het, dat in heel veel landen gebeurd. Uh, toen was er behoefte aan hout. En toen hebben ze... Zij ah, zijn is echt commerciële pro zijn ja. professionele commerciële houtteelt gaan, gaan doen. Uh, in de meeste landen. En ja, vaak was er dan een, een, rest, een restwoud wat er nog stond. Want uh, daarvoor was het gewoon normaal. ging je het bos in en dan kapte je een boom. En dan was het klaar. Uh, maar uh, toen was dat dus niet meer zo. En gingen ze dat bos actief beschermen. En gingen ze actief hout telen. En, uh, en dat is eigenlijk ook daar gebeurd. En dat heeft eigenlijk gemaakt dat het bos complex steeds dichter is geworden. Ja, ja precies. Dus het, het, het werd gewoon, uh, kijk, als je in je eentje het bos gaat om een boom te kappen... dan schiet dat misschien niet zo op. Maar als je dit op zo'n grote schaal gaat doen... dan ja. kan dat op een gegeven moment het bos wel uh, bedreigen. Jij bent er een, uh, uh, geweest ook bij dat bos. Hou je dan je hart op als uh, natuurliefhebber daar? Ja, absoluut. Het is echt een heel bijzonder gebied. Um, en zeker die stukken bos die dus uh, nog intact zijn... die zijn ook heel, uh, heel bijzonder. Het ja, is vol met uh, dode bomen, uh, uh, bijzondere korstmossen... paddenstoelen, kevers, uh, vogels. Uh, um, ja, ik liep daar rond. Uh, een van de eerste dagen dat ik daar was, uh, een tijdje geleden... en meteen uh, een witrugspecht. Dat is zo'n spechtensoort die heel speciaal is voor dat bos... Mm -hmm. Uh, gezien. Die zaten opeens boven mijn hoofd in de takken... een beetje te tokkelen. Uh, en heel, hele leuke beesten. Hazelhoenders heb ik daar gezien. Uh, dus uh, het, zit, het zit vol... Met, uh, met allerlei heel bijzondere... planten, dieren en, uh, en vogels. In uh, Nederland hebben we het nu veel over... grote grazers. Die heb je daar ook. Hè? Zelfs Europese bizons als enige gebied van Europa, volgens mij, toch? Ja, er, komen daar een, er komt daar een... een een groepje Vicenten voor, zeg maar. En dat is eigenlijk het laatste gebied waar ze in 1920 uh, nog waren. Um, en uh, toen is er een groepje van zes bisons uit, uitgezet. Want het zijn Vicenten, heten het ze eigenlijk officieel, de Europese bosbizon. Um, en die, uh, die, die groep is zeg maar uitgegroeid nu tot een stuk of 500... Uh, exemplaren. Uh, er wordt nu ook wel overal geprobeerd. Hè? We hebben hier in Nederland op... Uh, even kijken... Um hoe heet dat natuurgebied? We hebben het, op de Veluwe wordt er mee geëxperimenteerd. Op het, uh, in de duinen wordt er mee geëxperimenteerd. Dus ja, overal brand, lopen, ja. wat, we lopen wat van die beesten rond om die populatie verder, verder uit, te, uit te breiden. En dat is op sommige plekken zijn dat, worden ze dan gehouden als een soort van koeien. Mm -hmm. En op andere plekken zijn ze weer echt als wild. Worden ze echt als wild behandeld. En Bjauw is een van die gebieden waar ze dus echt als wild rondlopen. Die houtkap, leidde dat ook tot uh, het bedreigen van zulke soort diersoorten? Ja, ik denk niet uh, uh, nou ja, niet meteen. Uh, die wiesenten, dat, dat zijn beesten die het uh, bos leuk vinden... maar ook graag soms in een, mm -hmm. een grazig veldje ja. staan. Uh, en, uh, en op die kapvlaktes dus die ze gemaakt hebben... daar staat opeens een heleboel gras. Dus dat vinden ze eigenlijk wel lekker. Uh, maar ja, het, het, het, het, totale bedreiging voor het bos is een probleem. En Polen heeft dit jaar voor het eerst geprobeerd met jachtvergunningen om uh, van die vicente weer een bejaagbare soort te maken. En hebben dus in totaal 30 uh, exemplaren dit jaar uh, zijn van plan af te schieten. Ze hebben er geloof ik tien inmiddels afgeschoten en ze willen er nog eens 20 gaan afschieten. Terwijl dat afschot is een van de grote issues geweest waardoor de dier uitgestorven is of bijna uitgestorven is. Oké. Okay. Dat kappen van die bomen, dat is uh, niet uh, zonder slag of stoot gegaan in Polen. Er was veel uh, protest tegen, toch? Ook toen ze daarmee begonnen een paar jaar geleden. Ja, eigenlijk vanaf 2016 al is er flink geprotesteerd. En is er ook, uh, ja, ook die Europese zaak die op een gegeven moment ontstaan is... is daaruit voortgekomen. Um, en die, die protesten zijn heel heftig geweest. Die zijn tot en met het, ja, het blokkeren van de kap zelf uh, gegaan. Dus uh, mensen hebben aan de machines gehangen... Um, bekende van mij. En die hebben we geprobeerd om daar die, die, die kap tegen te houden. Um, en dat is voor een deel ook wel. Hij is in ieder geval flink vertraagd, laten we het zo zeggen. Mm. Het is dus niet zo snel en soepeltjes gegaan. als die minister hoopte. toen hij dat besluit in 2016 nam: van ik ga. Uh, is flink wat meer kappen in dat, uh, in dat bos. Er is wel meer gekapt. Ze hebben al een, uh, een groot deel van het kwotum gehaald. Uh, maar ja, dat heeft nu waarschijnlijk als consequentie... dat er überhaupt niet meer gekapt kan worden. Want je hebt geen ruimte meer. Nee, ja, want ze hebben nu wel lege vlaktes. Nou, Je zei net dat die vicente daar misschien wel blij mee zijn. Maar wat gaan ze doen met die vlaktes? Ja, ze willen nu die vlaktes weer gaan uh, herbeplanten. Dat hebben ze bij uh, een aantal kleine vlaktes ook wel gedaan. Uh, maar de meeste ecologen zeggen... dat is eigenlijk funest voor een natuurlijk bos. Je moet het gewoon weer natuurlijk laten dichtgroeien. Zoals de natuur het bedoeld mm. heeft, om het maar zo te zeggen. Dan krijg je weer normaal... Uh, uh, oerbos voor terug, of in ieder geval natuurlijk bos voor terug. He, je krijgt natuurlijk nooit oerbos terug. Uh, maar ja, dat, is, uh, uh, uh, uh, dat wordt door het Staatsbosbeheer gepoogd om het niet te doen. Uh, maar er wordt ook weer, daar weer flink verzet tegen gepleegd en geprobeerd om dat te voorkomen dat dat gaat gebeuren. Oké. Okay. De Poolse regering heeft nu wel gezegd: van nou, het Europese Rechtshof heeft gezegd: wij uh, mogen dat niet meer doen. we hebben uh, de bijzondere natuur niet goed genoeg beschermd. Ze hebben ook uh, gezegd: van nou, we, we accepteren dat. Verwacht jij dat ze daadwerkelijk nu zich gaan inzetten om dat oerbos te beschermen? Ik verwacht dat niet van deze uh, Poolse regering. Dat zou, dan zouden ze iets te erg door de knieën gaan. Um, maar ik denk wel dat het de ultieme consequentie is dat, bij een volgende, dat een volgende regering daar iets mee zou moeten en dit gebied op een of andere manier een andere uh, stempel zou moeten geven en veel meer voor toerisme uh, zou moeten gaan gebruiken wat eigenlijk ook voor heel veel burgers in het gebied een enorm het probleem is geweest de afgelopen uh, twee jaar is het feit dat de kap uh, gemaakt heeft dat heel veel toeristen wegbleven, dat steeds minder mensen naar het gebied komen. Dat mensen ja, toch op een gegeven moment gaan denken van ja, dat is waarschijnlijk helemaal niks meer waard, dat hele oerbos. Want het is al half, uh, ja. half weg. En bovendien waren er bij voortduring verboden om het gebied in te gaan. Dus ja, het was ook niet zo fijn om daar te wandelen. Uh, dus, dus ja, dat, dat heeft, uh, voor de lokale bevolking zal het in ieder geval stukken beter zijn... als het, uh, als het helder wordt wat het nou eigenlijk is. Ja, zoals mensen ook uh, dan naar hotels, restaurants en dergelijke gaan... waar de lokale bevolking dan weer van profiteert. Exact. W wanneer ja. ga jij weer naar uh, Polen toe? Ja, ik heb op dit moment nog geen reisje in, in, de, in de pocket. Dus ik, dat zal nog wel even wachten. Uh, maar ik wil er wel binnenkort weer een keer uh, langs om te kijken van hoe, het daar, uh, hoe het daar is. En ook gewoon een beetje een beeld te krijgen van hoe ziet uh, het bos eruit. En uh, wat is er nou allemaal gebeurd. En, uh, het lijkt me in ieder geval heel leuk om dat weer eens te doen. Ja. ja, Jij hoopt in ieder geval dat ze kappen met kappen, zullen we maar zeggen. Ernst ja. Jan Struis van One World, heel erg bedankt. En uh, uh, ja, fijne dag vandaag. Dankjewel. Dan praten we praten zo meteen over de Armeense genocide. Dat doen wij na een liedje van Imagine Dragons. Dit comes back to you van Imagine Dragons. Dit was de dag. Vandaag is het precies 103 jaar geleden dat op 24 april 1915 de armeense genocide begon. Daarom is er een herdenking in de armeense hoofdstad Yerevan. En dit jaar is er iets nieuws. Staatssecretaris Menno Snel van Financiën die gaat er naartoe. Het is een belangrijke stap in de erkenning van de genocide, zeggen sommigen. Volgens Turkije mag er niet gesproken worden van een genocide. Ze hebben het liever over een kwestie, de armeense kwestie. Aan de telefoon is socioloog en antropoloog Ton Zwaan. Hij was onderzoeker aan het Centrum voor Holocaust en Genocide Studies. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, kun je kort vertellen wat er toen is gebeurd in uh, 1915? Nou, heel in het kort. Het volgende. Uh, in, in het voorjaar van 1915 is een proces op gang gekomen... van systematische vervolging en vernietiging... van de die in het Ottomaans-Turkse rijk woonden... En dat waren ruim 2 miljoen mensen. En daarvan is ongeveer 2 derde. Zo'n 1,5 miljoen is daarbij omgekomen. En dat is een proces geweest dat geleid is door de Ottomaans-Turkse staat. Dat was destijds een dictatuur. Eh, het land verkeerde in de oorlog. En was bondgenoot van Duitsland en Oostenrijk in de Eerste Wereldoorlog. Mm -hmm. En... De leiders van dat land uh, waren sterk onder invloed... van een extreme nationalistische ideologie... die er eigenlijk op neerkwam. Uh, Turkije voor de Turken, minderheden eruit. En de Armeniërs en ook de Assyrische christenen... en op het tweede plan ook Grieken en Joden... die werden dus het slachtoffer van ja, een nationalistische... en gewelddadige vervolgingspolitiek... En dat heeft zich voltrokken in 1915 en ook in 1916. Overal in het Rijk werden de Armeniërs uit hun huizen gehaald. en in grote deportatiekolonnes naar het zuiden gestuurd. Het Rijk was heel groot, wat nu Syrië en Irak is. Mm -hmm. dat waren toen provincies. Oké, okay, daar dus hoort ook bij. Ja. ja, en de mensen werden dus over lange afstanden honderden, honderden kilometers over bergketens heen te voet. En dan bij dat er geen enkele voorziening is voor voedsel of onderdak of water onderweg. Dus als spoedig begint een heel groot sterven in de deportatiecolonnes. Ja. En verder zijn er ook heel, heel, heel veel Armeniërs in dorpen en stadjes gewoon ter plekke vermoord door gendarmerie, politie en door onderdelen van het Turkse leger en andere groepen. En dat is eigenlijk heel kort gezegd waar die, waar die genocide ook neerkomt. Ja, ja. Bij het woord genocide uh, denken wij vaak bijvoorbeeld aan concentratiekampen... omdat dat in de Tweede Wereldoorlog natuurlijk uh, voorkwam. Uh, bestonden dat voor ja. ook? ook? Uh, nou, concentratiekampen bestonden niet echt. Er waren wel plekken waar Armeniërs samen werden gebracht... of gedreven, kan ik beter zeggen. En in de literatuur van die tijd, en zeker de literatuur van de Duitse kant... Dit had aangeduid als concentratiekampen. Maar dat waren vaak niet veel meer dan tijdelijk afgeheinde terreinen... met prikkeldraad waar mensen de nacht moesten doorbrengen. En daarna moesten ze dan weer verder in die deportatieroutes... en werden ze dus weer verder gedreven. Dus je kan niet direct vergelijken het systeem van vernietigingskampen... zoals dat bestond bij de moord op de Joden in de Tweede Wereldoorlog... Maar er werd wel op grote schaal gemoord. En mensen werden eigenlijk omgebracht... Ja, door deportaties onder verschrikkelijke omstandigheden. En daar kwam het eigenlijk op neer. Ja, u zei dus net... Ja. Ja, u zei net, er zijn, uh, zijn twee derde maar, van de uh, 2 miljoen Armeniërs... zijn toen omgekomen. Dat is, het zijn wel echt gigantische ja, getallen. Ja, zo'n anderhalf miljoen ongeveer. En uh, het is niet alleen in 1915, 1916. Er is ook eerder... Er is al geweld geweest tegen de Armeniërs in 1895 en 1896. Maar het waren voornamelijk pogroms, Daar zijn er zijn honderdduizenden omgekomen. En er is ook nog geweld geweest in 1917 en 1918. Bij Turkse veldtochten naar de Caucasus, waar veel Armeniërs naartoe gevlucht waren. Okay. Dus dat wordt herdacht uh, ja, wereldwijd in Armeense gemeenschappen, ook in Nederland. Op 24 april. En dat 24 april wordt als begin gezien omdat toen... honderden leidende Armeniërs in Istanbul en andere grote steden... ja, plotseling gearresteerd zijn. Eh, vaak onder vreselijke omstandigheden gemarteld. En ja. Binnen een paar weken allemaal vermoord. En dat wordt algemeen dan door Armeniërs gezien als het begin van de genocide. Ja. Maar er zijn al gebeurtenissen daarvoor die belangrijk zijn. Het, is, uh, het zijn uh, verschrikkelijke verhalen. Nou, is het woord genocide wel een beetje. Uh, dat ligt een beetje gevoelig. Hè? Uh, sommige mensen die zeggen. Uh, die spreken liever niet van een genocide. maar van een kwestie. Bijvoorbeeld, uh, onlangs hoorde ik uh, dit in het programma Pauw. Uh, de leider van Denk, uh, de partij in de Tweede Kamer, Toen Hankouzou, uh, zei toen: dit. Ik geloof niet dat er een Armeense genocide heeft plaatsgevonden. Uh, het gaat om het gebruik van het woord genocide. Wij spreken liever over een kwestie. voelen we ons comfortabeler bij. Ja, dus u zegt in dit geval nee? Het is nee ja. en het is hetzelfde daarom... standpunt als uh, onze regering. Ja. Daarom wil denken een onderzoek? Een onderzoek, onafhankelijk internationaal onderzoek. Dat is dus ja. ja. ja. Hoe kan het dat sommige mensen ja. nou over een kwestie spreken... en anderen over een genocide? Nou kijk, nadat die catastrofe zich heeft voorgedaan... is de Turkse Republiek ontstaan in 1922 en 1923... En die heeft van meet af aan een soort ontkenningspolitiek gevoerd. Behoorlijk actief. Dus je hebben gezegd van ja, er is geen genocide geweest. Het was een burgeroorlog. En in die oorlog zijn allerlei mensen omgekomen. En ook Armeniërs, jammer jammer. Maar het is eigenlijk helemaal geen volkermoord geweest. Nou die ontkenningspolitiek die is door de Turkse regeringen... tot op de dag van vandaag is die politiek gevoerd... En ja, de club van Denk is eigenlijk een verlengde van het regime van uh, Erdogan. Van het huidige Turkse regime. Dus die gaan mee in die ontkenningspolitiek. Nou zegt uh, uh, uh, meneer Koesu hier wel... ...dit is dezelfde mening als die de Nederlandse regering heeft. Nou nee, dat klopt helemaal niet. Ja, de Nederlandse regering heeft toch ook lang bediend van de uitdrukking... ...de kwestie van de armeense genocide. Maar dat is een diplomatieke reden net. Ah, oké. Okay. Uh, Dat is om Turkije, Turkije niet, voor het hoofd niet te stoten. Precies. En er zijn natuurlijk grote economische belangen van Europa, ook van Nederland, in Turkije. Dus men, heeft on, men is daar omzichtig mee omgesprongen. Maar het heel dubieuze eraan is. Uh, men praat eigenlijk een beetje mee met de ontkennis van die genocide. En, en je ziet meteen de, de, de gekkigheid ervan als je. Zou praten over de kwestie van de moord op de Joden. He, dat zou niemand, niemand zou eraan beginnen. Nee. Maar omdat het hier ja, een, een, een verder wegliggend gebied is en in Nederland natuurlijk betrekkelijk weinig kennis bestaat over de geschiedenis van het Ultimaanse Rijk of over de geschiedenis van de Armeniërs, is, daar een, is men meegegaan in die ontkenningspolitiek. Maar ik vind het schaamtevol dat. De Nederlandse regering dat doet, heeft gedaan. Ja, en het is, is een beetje aan het nu... veranderen ook nu, hè? De Tweede Kamer die is er mee ja, bezig, die heeft het wel erkend nu inmiddels? Ja, Frankrijk en Duitsland hebben de Armeense genocide erkend. En daardoor is Nederland ook wat dapperder geworden. Kijk, Nederland is natuurlijk een klein land, ook vergeleken met Turkije. Maar in een Europees verband is, is Nederland nu iets, iets opgeschoven. In het kielzog van Duitsland, vooral. wat de genocide twee jaar geleden heeft erkend. En dat geeft wel, uh, Herrie en Reuring aan Turkse kant. maar dat, uh, dat uh, baait ook alweer over, denk ik. Maar het is heel belangrijk, denk ik, dat die genocide erkend wordt. allereerst voor de Armeniërs zelf. en ook in Nederland worden er 20.000 Armeniërs. maar ook gewoon uit het oogpunt van de historische waarheid. En uit het oogpunt van ja, dat het goed is om te leren van de geschiedenis. Hè, dat er verschrikkelijke dingen kunnen gebeuren. En dat het zinvol is om daarbij stil te staan. En dat te beseffen. Hopelijk met natuurlijk de, de, de gedachte dat dat in de toekomst dan misschien minder zal gebeuren. Ja. Nou gaat uh, onze ja. staatssecretaris snel, die gaat daar naartoe. Hè, naar Jerevan, naar die uh, herdenking. Heeft dat ja. een waarde? ja. Ja, dat geloof ik zeker. Dat zal in Armenië zelf en ook in de Armeense gemeenschap in Nederland zeker gewaardeerd worden. Dat er een officiële afvaardiging is van de Nederlandse regering. Ik vind eigenlijk dat de minister van Buitenlandse Zaken ook moet gaan, Want dan gaat het natuurlijk voor een deel om. Maar goed, het is een eerste begin en het is beter dan niks. En ik hoop dat de regering nu ook ophoudt met het praten over de kwestie van genocide. Maar gewoon zonder meer genocide. Kijk, dat begrip dat bestond toen nog niet. Maar in 1919 is door een Turkse militaire rechtbank... zijn de leiders van het regime... als verantwoordelijk voor die genocide... wel veroordeeld, de dood veroordeeld zelfs... bij Verstek. Ze waren allemaal naar Duitsland gevlucht... en daar hadden ze asiel gekregen. Maar daar is toen al vastgesteld, in 1919 dat op zeer grote schaal... Armeniërs en ook als vier christenen zijn vermoord. Mm -hmm. Zonder dat er enige militaire of andere politieke reden voor was. Dus dat is destijds al getypeerd als Ja, als een, ge een soort genocide, ja. Als volkerenmoord dan. Ja, ja, en het begrip genocide stamt zelf uit 1944. Dus dat is pas veel later ontstaan. Maar ik geloof dat, uh, dat het heel duidelijk is en ook... Dat er heel veel bewijsmateriaal is dat die genocide heeft plaatsgevonden. En dat is ook interessant bij het punt wat Koezel maakt: dat er een onafhankelijk onderzoek moet zijn, moet komen. Nou, ik kan hem vertellen dat de boekenkasten vol zijn. met onafhankelijke onderzoeken, die allemaal in dezelfde richting wijzen: namelijk, daar heeft zich een genocidaal proces voltrokken. Ja, okay, dus Koezel ja, kan dus beter dat, wat boeken gaan lezen. In plaats van te zeggen dat hij dat daar niet in gelooft. Oké, okay, nou, ik las dat Kuzu ook tijdelijk stopt met het fractievoorzitterschap van Denk... omdat hij het te druk heeft met andere dingen. Dus nou u raadt hem aan om in die tijd ook een boek hierover te gaan lezen. Ja, en liefst niet één boek, maar vijf. Oké. Okay. <laughs> nou, staat getekend. Dank u wel, Ton Zwaan. Uh, die uh, is Goed. socioloog en antropoloog onderzoeker... aan het Centrum voor Holocaust en Genocide Studies. Dank u wel. Oké, okay, graag gedaan. Dag. Dit wordt de dag. Geen btw op bio, zo luidt een petitie die vandaag aangeboden wordt in Den Haag. Diverse biologische speciaalzaken bundelden de krachten en verzoeken de overheid... om biologische voeding niet extra te belasten. En ik ga daarover praten met Merle Comans. Zij is direct, eh, directielid bij Odin, dat is een biologische voedselcoöperatie. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, doe mee, 0% BTW, zo luidt jullie slogan. Uh, uh, want dat houdt de petitie, petitie in, hè? Dat er op een gegeven moment echt helemaal geen BTW moet worden geheven over biologische producten. Klopt, dat was een beetje om een statement te maken. Uh, we hadden natuurlijk heel subtiel kunnen uh, aanpakken van uh, verlaagd BTW op bio... Maar uh, we dachten, nou, we gaan even gewoon voor de 0%, dan uh, is het maar duidelijk. Oh ja, om uh, toch een beetje het uh, een beetje strak neer te zetten. Ja. Waar komt het uh, idee voor de petitie vandaan? Nou, het kwam eigenlijk uh, dat we. Uh, wij zijn een, uh, een groep van biologische winkeliers, dus uh, van verschillende ketens. En. Um, um, nou, wij merken dat er, uh, omdat er steeds meer biologisch gelukkig wordt gegeten... maar dat er ook wel uh, discussie is over waarom zou je bijvoorbeeld naar een biologisch speciaalzaak gaan. En, nou, bij ons verkopen we alleen maar uh, 100% biologische producten, dus niks anders. En uh, toen uh, ontstond een beetje discussie van hoe leggen we nou uit... waarom het zo belangrijk is om uh, biologisch te eten. Eh, want op feestjes uh, wordt heel vaak gevraagd van ja, waar, waarom zou ik het doen... Um, het is toch veel duurder. Mm. Um, ach, maakt het allemaal zoveel uit? En toen waren we eigenlijk, hadden we het plan met elkaar getrokken uh, als collega's om uh, om dat gewoon maar eens duidelijk te gaan maken van wat nou uh, gewoon de feitelijke argumenten zijn om biologisch te gaan eten. En net op dat moment uh, was. Het de formatie van de nieuwe regering. En um, ja, toen kwam naar buiten dat, dat voornemens waren... om de B2-opvoeding uh, uh, te verhogen van 6% naar 9%. En dat kwam eigenlijk bij elkaar. Omdat we zeiden van ja, dat is ook bizar... Dus eigenlijk wil je stimuleren dat mensen biologisch eten. Mm -hmm. Daar zijn hele goede argumenten voor. En uh, dan gaat de btw omhoog. En dan wordt, uh, in, uh, zeg maar, doordat btw een percentage is... wordt op de prijs die toch al iets hoger is... Uh, een, een hoger btw-percentage gerekend. En dan wordt die verhouding tussen niet biologische producten... en biologische producten uh, nog hoger, waardoor het eigenlijk nog onaantrekkelijker wordt om bioloogs te gaan eten. Ah, Terwijl ja, het relatief aantrekkelijker zou moeten uh, worden. Ja. Ja, dan wordt het absoluut is... duurder, maar relatief gezien net zoveel duurder... als de andere producten. Want is die btw-verhoging niet gewoon iets waar u tegen dan moet strijden... van uh, hou het op 6%? Nou, ja, dat hadden we dus kunnen zeggen. Maar dan, dat gaat natuurlijk over al het eten. Dat is natuurlijk ook een beetje bij de campagne... van uh, uh, geen btw-verhoging uh, uh, op groente en fruit... Uh, en wij zeiden van, nou, maar het gaat echt om, om de argumentatie waarom je biologisch zou eten zou moeten stimuleren. En, uh, en daarom hebben we gezegd van, nou, uh, in, het zijn er, bijvoorbeeld in Denemarken is er ook een verschil in btw tussen biologische en niet-biologische producten. Uh, maak daar gewoon maar onderscheid tussen. Oké, okay, dat is in andere landen dus al uh, doorgevoerd. Ja, ja in ja. Denemarken is dat al doorgevoerd en dat is ook echt bewust gedaan om, om, om het eten van biologische voeding te stimuleren. Als ik nou heel sceptisch ben, dan kan ik zeggen... ja, uh, u verkoopt biologische producten. Dus u heeft er gewoon alle baat bij als dat goedkoper is. Want dan kopen mensen meer bij u. Ja, maar het gaat nog niet eens zozeer omdat het goedkoper wordt. Het gaat er vooral omdat het niet uh, duurder wordt. En ook uh, onnodig uh, in verhouding duurder wordt... Um, dus het gaat niet eens om dat de prijs van biologisch omlaag moet. Het gaat, om, het gaat er eigenlijk om dat de verhouding tussen uh, biologische en niet-biologische producten niet verder uit zijn verband wordt getrokken. En vooral door een, een belastingheffing die, uh, die onder andere natuurlijk gebruikt wordt om allerlei uh, maatschappelijke kosten te betalen die, die niet door biologisch eten veroorzaakt worden. Dus je, je maakt allerlei uh, kosten uh, minder. Uh, dus bijvoorbeeld uh, watervervuiling... of uh, uh, we dragen uh, met biologische productie veel meer bij... Uh, aan bodemvruchtbaarheid, biodiversiteit. Het is beter voor het milieu, voor Goedem. de gezondheid. Er zijn eigenlijk allerlei positieve effecten van biologische uh, productie. Uh, daar, dat heeft tot effect... Dat, uh, dat de prijs wat hoger is. Mm -hmm. En vervolgens uh, gaat daar btw overheen. wat gewoon, uh, uh, nou, Dat is gewoon uh, zeg maar gebruikelijk. Um, maar doordat dat een percentage is. En je daar vervolgens een hoger percentage overheen zet. Wordt het gewoon, wordt die, loopt dat nog verder uit elkaar. Ja precies. Dan wordt het uit, dus absoluut inderdaad duurder. Ja. ja en als je niet biologische producten eet. Uh, wat eigenlijk de meeste mensen uh, op dit moment doen. Uh, dan veroorzaak je mede wel allerlei uh, uh, uh, uh, ja, maatschappelijke schade, zou je kunnen zeggen. Niet onaardig bedoeld, maar het, uh, uh, uh, dan draag je wel bij aan watervervuiling, uh, de aan bodemerosie. Uh, het heeft een negatief effect op het klimaat. En, uh, maar die kosten die zitten niet in de prijs van, van de komkommer of de bloemkool die je koopt. Nee, nee precies. Oké, okay. nou, ik snap je punt. En, hoeveel, en, hoeveel handtekeningen heeft u verzameld? Ja, we hebben er ongeveer 80.000 uh, verzameld en die gaan we vanmiddag aanbieden. Oké, okay. oh, dat is wel veel, 80.000. Okay. En uh, uh, die gaat u aanbieden in Den Haag. Uh, wie uh, komt deze in ontvangst nemen? Ja, is de uh, commissie van Financiën. Uh, daar gaan we hem uh, aanbieden. En daar is, we hadden eerst gedacht uh, uh, bij landbouw, maar uiteindelijk is het natuurlijk ook uh, een combinatie. Het is ook een financieel uh, vraagstuk, natuurlijk BTW. Uh, dus dat uh, komt op zich op de goede plek terecht. Ja, ah, precies. Oké. Okay. En, en dan, uh, uh, uh, dan hoopt u echt dat die, die 0% wordt gehaald? Of uh, zoals u eerder zei, dat is eigenlijk gewoon maar een beetje om, uh, om de boel op scherp te zetten. En eigenlijk hopen we gewoon dat die btw-verhoging van 9% niet doorgaat voor biologische producten. Nou ja, dat zou een mooi begin zijn. Kijk, uh, ik zou het natuurlijk fantastisch vinden uh, als het zo goed ontvangen wordt... Onze argumenten uh, dat het naar 0% gaat. Maar ik denk het gaat ons vooral ook om het punt te maken dat als je aan de ene kant iets, uh, iets eigenlijk wil stimuleren, uh, nou, dat je dan ook moet kijken naar hoe je dat dan doet. En, en uh, nou, deze B2-verhoging heeft in ieder geval niet dat positieve effect uh, op meer consumptie van biologisch voeding. Nee, dus precies, de, ja. maar nou, we willen in ieder geval dat daar uh, de goede discussie over wordt gevoerd. Oké, okay, nou u heeft hem bij deze aangezwengeld. Merle Komans, heel erg bedankt voor uw uitleg en veel plezier in Den Haag. Zij is directielid bij Odin, een biologische voedselcoöperatie. Dit is het einde van onze uitzending. Abonneer, ons op, uh, abonneer u op de podcast van Dit is de Nacht. Dan hoort u de beste gesprekken op de site van Radio 1. Fijne dinsdag. NTO Radio 1.